En dat hoort ook zo. En nu hoor ik namens Belinda keurenson te zeggen dat u ziet dat het wat met me doet. Dank je wel daarvoor Belinda. Waar ga ik het over hebben bij dit afscheid? Drie punten. Zandvoort als bestuurlijk fenomeen. Zandvoort als dorp. En Zandvoort als plaats waar ik heb gewerkt. Neem even een slok water. De markante bestuurscultuur. Hij is al aangestipt. u zei er iets over. Al vanaf mijn eerste dag als burgemeester van Zandvoort en Bentveld, dat is die mooie combinatie die de gemeente maakt, wist ik dat ik op een bijzondere plek was terechtgekomen. Een plek met markante mensen. Veel emotie en veel eigenzinnigheid. En die 1 april grap markeert dat heel treffend. En hoe zou nou een wetenschapper die bestuurscultuur beschrijven. Ja, dat kan ik niet zeggen, want na twee Amstermijnen ben ik denk ik wel een insider geworden. Maar ik ga er het volgende over zeggen. Dat Zandvoort een kustplaats is, zie je overal in terug. Ook in de bestuurscultuur. Die Zandvoortse bestuurscultuur heeft een eb- en vloedritme. Komen de golven, dan zijn ze ook heftig. En dan is het hectisch. En het is dan moeilijk om je hoofd boven water te houden. En als het app is, zijn wij in staat om rationeel besluiten te nemen. Over grote en moeilijke onderwerpen. Maar soms ook niet. En soms weet je dat er een nieuw getij aankomt. En soms is dat moeilijk te voorspellen. De zee is grillig. En de zee is ook heel mooi. Het dorp Zandvoort en haar inwoners. Wij zijn divers qua achtergrond, autochtoon, Amsterdams, rijk en arm, een beperkt verschil in nationaliteit. En die kenmerken zijn, ze zijn het al genoemd, ondernemend, mondig, emotierijk, sportief, hard op de tong, veel lullen maar ook doen en betrokken en meedenken. En ja, dat is ook waar ik trots op ben. Het is hier niet ingewikkeld om vele tientallen vrijwilligers te mobiliseren. En dat zie je aan onze mondzorgers, die hele grote verenigingen die wij hebben en de buurten waar je dat ook in ziet. En dat geeft de leefbaarheid in onze gemeente kracht. En dan heb ik het nog niet eens over de enorme veerkracht van deze gemeenschap. 17.000 inwoners, 5 miljoen bezoekers, een beetje een dwarsdoorsnee het Amsterdam, zeg ik altijd. En dat doet iets met je veiligheidscijfers. En het bijzondere is, vind ik, dat de subjectieve veiligheidsbeleving in onze gemeente niet of nauwelijks verschilt van het gemiddelde in Nederland. En iedereen is het erover eens dat wij niet een gemiddelde gemeente zijn, denk ik. De plaats waar ik heb gewerkt, terugkijkend, een aantal hebben het al gezegd, overheerst een gevoel van tevredenheid en dankbaarheid. Er is veel in beweging gekomen en ja, er is nog veel te doen. Dat zal niet snel anders zijn in onze gemeente Zandvoort. En die dankbaarheid zit met name in het feit dat ik het een voorracht vind om in ons openbaar bestuur te mogen werken, Arthur van Dijk zei dat net al, en dan met name als burgemeester en dan natuurlijk in onze mooie gemeente Zandvoort. Je staat midden in de samenleving en soms in het oog van de storm. En dat laatste kan af en toe eenzaam zijn, maar die momenten vallen voor mij in het niet bij de ontelbare momenten van waardering zowel bij verdrietige als vreugdevolle zaken. En ik zal u er een aantal van noemen. De poging tot bijlmoord op een medewerkster en inwoonster. De ontvangst van Sinterklaas op ons Raadhuisplein. Het vormgeven van de bestuurlijke integriteit. Een toneelvoorstelling waarbij ik acht bijlen langs me heen voel zeilen. En natuurlijk na afloop de gezelligheid aan de bar bij vele van die voorstellingen. Net al genoemd de crisisopvang. Met iets minder vrijwilligers, onder meer denk ik 200 stonden gewoon klaar en 150 vluchtelingen. Grote evenementen zoals de KLM open en volgend jaar ongetwijfeld de Formule 1. Dat kan dit dorp aan. En tot slot deze week, ook dat zei onze commissaris al, het feit dat we denk ik erin geslaagd zijn een unieke samenwerking in zuid kennemerland met het Rijk, de provincie Noord-Holland en de vervoerregio af te ronden om die bereikbaarheid per spoor nu eens fundamenteel te regelen. En voor mij is duidelijk dat in het openbaar bestuur het gaat om mensen. Mensen zoals we hier allemaal zitten, zoals u hier zit. Mensen met een heel verschillende achtergrond. Met verschillend karakter en interesse. Mensen zoals u die betrokken zijn bij ons openbaar bestuur. Of bij onze mooie provincie Noord-Holland. Of bij onze fraaie gemeente Zandvoort. Of bij Janni, En misschien een beetje bij mij. En in Zandvoort gaat het om mensen zoals onze inwoners en ondernemers. Zij zijn gewend aan dat app- en vloedsysteem. En dat geeft kleur aan onze samenleving. Dat is mooi. Bovendien zie je het ontstaan en soms word je erdoor verrast. Maar zolang je stevig staat, is er ook niet zoveel aan de hand. En ik heb zelf ervaren, als je dat toch een keer niet staat... dan is er altijd een helpende hand om je heen. Ik ga afronden. Ik wens David Molenburg, mijn opvolger... Heel veel succes, maar vooral veel plezier in deze prachtige gemeente. Ik ga enkele woorden van dank uitspreken. Ik begin bij Nu Unicum. Ik vind het echt fantastisch dat hier de installatie 12 jaar geleden plaatsvond. En dat wij hier met z'n allen die beëindiging van wat sommigen zeggen het tijdperk. Niet mijn woorden, niet mijn gevoel om dat hier te doen. De gastvrijheid van Unicum van zowel de medewerkers, de vrijwilligers als de bewoners heb ik altijd zeer gewaardeerd en ook dat zit in mijn hart. Daarom kom ik hier ook graag en vind ik het fijn om hier die cirkel rond te maken. u van Dijk, in jou ook je voorgangers Johan Remkes en Harry Bordegouts. u dank voor je woorden, je persoonlijke woorden, de open houding en de goede verhoudingen. Je zei het al, ik kende je gelukkig al als wethouder van de gemeente Haarlemmermeer. Daar waren we het niet altijd eens, maar het bleef op de persoon vond ik altijd buitengewoon prettig. En kort geleden werd je mijn, of beter gezegd, onze commissaris in Noord-Holland. En ik ben onder de indruk van je betrokkenheid bij ons als burgemeesters en bij mij in het bijzonder. En daar wil ik je zeer veel dank voor zeggen. Je hebt altijd tijd om even mee te denken, of je komt zelf op de lijn, of drinken een kop koffie. Veel dank daarvoor. Mieke Baltus en in jou, alle collega's van Kennemerland en de andere collega's die hier zijn. Dank, dank voor de warme woorden en dezelfde gevoelens en herinneringen die ik ook heb aan de burgemeesterskring, maar ook de andere contacten. Ik vond het een buitengewoon plezierige samenwerking in onze regio. En ja, wij hadden die twaalf jaar best ingewikkelde vraagstukken op te lossen met z'n allen. En ik vond het prettig. Wij zijn duo-voorzitter en dat kan alleen maar als je elkaar als mens ook verstaat en ruimte geeft om datzelfde bij jou te zien. Ik bewaar warme herinneringen aan onze burgemeesterskring en aandacht die daarbij was voor elkaar... Even los van de foto. Maar ook voor onze partners. Dank daarvoor aan jou. Maar natuurlijk ook aan de andere collega's. Dank. Onze raad. Ja, ik ben eigenlijk uh, zonder woorden. Want jullie hebben mij, zonder dat ik daar zelf over nagedacht heb, het meest fantastische cadeau gegeven. En dat is die vrijwilligersprijs. En ik zal Belinda nu weer citeren. Jullie zien dat dat wat met mij doet. Dat raakt mij enorm. Omdat dat uh, iets is wat ik zelf al die jaren als enorm waardevol voor onze gemeenschap heb gezien. Dus ik ben jullie daar zeer erkentelijk voor. En daarmee vergeef ik alle vloedgetijden. En weet ik wel allemaal wat hier nog staat. Aan jullie. Daarmee hebben jullie, denk ik, uh, nou, het meest fantastische cadeau gegeven. Henk. Als rivier, we hebben al even persoonlijk ook een paar woorden gedeeld. En voor jou geldt dat ook. Twaalf jaar en als een rots in de branding. En soms werd wel eens gezegd, we zijn twee handen op één buik. Ik denk voor wat betreft de inhoud zeker. Maar we hielden elkaar meer dan uitstekend scherp. Dus dank. Het college. Ja, ik kan hier de tekst wel vergeten... want uh, met al die cadeaus... dan uh, word ik toch wel een beetje verlegen en bescheiden. Dank jullie wel. De waardering spelt uh, voor Jannie en voor mij. Uh, hij is ingesteld... en ik denk dat ik daar ook wel een aandeel in heb gehad... voor onze vrijwilligers en verenigingen. En ik zeg altijd... ik ben de best betaalde kracht. Dus dat, dat, dat schuurt dan een beetje. Maar ik snap de waarde en de waardering en ik ben jullie daar erkentelijk voor. In onze laatste informele lunch afgelopen dinsdag biecht ik op misschien ben ik soms wel eens wat te streng voor jullie geweest. En voor de zaal, daar werd buitengewoon ontspannen op gereageerd. <lacht> Markante mensen kwam ik tegen in dat college in die twaalf jaar. Het bestuurssecretariaat wij zitten hier. Ellen, Cynthia, Jacqueline, Carla, heel veel dank voor jullie ondersteuning en het bieden van een luisterend oor. Ik had dat nog, maar soms zag ik het zelf niet, maar stonden jullie er wel. Carla, ik ken je vanaf het begin en ik prijs mij gelukkig als bestuurder en mens eh, dat jij mij altijd terzijde hebt gestaan en mij heel veel werk uit handen nam en meedacht. En je had heel snel in de gaten waar mijn prioriteiten lagen en die kwamen vanzelf ook aan de orde. Dank je wel daarvoor. Zoals u weet zijn dat allemaal mensen op de achtergrond, net als onze bodes. Ik zag ze net al en ze staan daar keurig achterin weer. Hoe kunnen ze het ook doen? Arie en Mario. Een uitstekend duo en onmisbaar in zo'n gemeenschap. Want zij zijn de bekende smeerolie. Dank voor jullie meedenken en inzet. Johnny. Nou, hier staat een blanco tekst. Want Jannie leest mijn tekst namelijk mee. Ik denk dat Gert-Jan Bluis al heeft gezegd wat ik heel vaak uitspreek als ik een koninklijke onderscheiding voordraag. En dat is denk ik de crux. Ik kan dit werk alleen maar doen met deze inzet en passie als ik iemand naast mij heb die dat ook vindt en dat waardeert en ondersteunt en daar ook ruimte voor biedt, maar ook als ik een keer toch wat te veel tikkies had gehad, daar het gesprek over kon voeren. En daar ben ik je zeer erkentelijk voor. En ik vind het ook een buitengewoon groot compliment van deze gemeente, dat ze jou daarvoor, voor de wijze waarop je op je eigen wijze dat hebt gedaan, buiten ons intieme woonkamertje de waarderingsspeld hebt gekregen. Daar ben ik misschien nog wel trotser op dan jij. Dank je wel. En nee, en nee, ik heb geen bos bloemen. Want er staat nog een prachtige bos rode rozen. Met één witte erin. 34 stuks. Die vorige week vrijdag... Die ik helemaal was vergeten... S'morgens vroeg, zeg ik eerlijk... Maar gelukkig, Jannie ook, later heb gehaald. Dus ook dat opzicht ziet u dat wij op elkaar lijken. Lieve mensen, het is mooi geweest en er is genoeg gezegd. Hiermee is de Republiek Zandvoort ten einde. Het wordt volgens mij tijd voor een drankje en een hapje. En wat informeel samen zijn. Daar heb ik behoefte aan. Heel veel dank dat jullie hier zijn, met zo velen. Dat betekent voor Jannie en mij echt heel veel. Dank jullie wel. Dames en heren, voordat ik deze raadsvergadering formeel ga sluiten, toch een kleine huishoudelijke mededeling. Um, Nick en Jan die zullen zich zo meteen uh, uh, opstellen en uh, ja, u wilt er natuurlijk over even feliciteren en gedag zeggen. Dat gaan we hier zo meteen voor mij aan rechterzijde doen. Maar daarvoor moet deze zaal wel worden aangepast. Dus u wordt vriendelijk verzocht zometeen om op te staan van uw stoel. Zodat de medewerkers van uw Unicum deze ruimte gereed kunnen maken. De bar is ondertussen daarbij wel geopend. Daar zullen wij denk ik allemaal wel aan toe zijn. Dat is voor mij rechts achterin. Um, u kunt naar buiten, naar de terrassen, hier voor mij of hier uh, achter mij. U bent op dit moment met ongeveer meer dan uh, 200. Um, dus daarbij een vriendelijk verzoek. Um, hoe graag we dat ook ze willen om toch uh, rekening mee te houden, want de officiële receptie voor de inwoners van Zandvoort en van buiten Zandvoort natuurlijk begint om kwart voor vijf om het niet te lang te maken. Um, dus dat klinkt misschien niet heel erg vriendelijk, maar destijds in Niekselijn wilt u het kort houden. Um, Eén klein verzoek voor een ieder, um, de organisatie um, heeft bedacht dat het ook wellicht leuk zou zijn om herinnering, als herinnering aan 12 jaar burgemeester Niek eh, Meijer en Jannie Meijer. Of aan hem als persoon, of aan deze dag. Om een persoonlijke boodschap voor hem achter te laten. Je ligt op diverse plekken in deze zaal. Daar links van mij staat de brievenbus met pennen erbij. Dus eh, als u hier aan mee zou willen werken, heel graag. En daarbij sluit ik deze bijzondere buitengewone raadsvergadering van de gemeente Zandvoort. Dank u wel. 你好久<好><好> De receptie van de afscheid van Nieke Meijer. Daar wordt even verbouwd in Nieuw Unicum. Dus wij zenden nu heel even muziek uit. Zodra er weer meer toren is of onze verslaggevers ter plaatse wat te melden hebben, laten we het natuurlijk meteen weten en schakelen we direct weer over naar Nieuw Unicum.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 Gewoon een gewoon raadsvergadering hier vanuit Nieuw Unicum. Het uh, is voorbij. Burgemeester Niek Meijer is afgetreden. Uh, wilt u ons uh, blijven volgen? Dat kan. Zend het dan eventjes bij uh, www.zfm-live.nl om uh, mee te luisteren naar onze uitzending of via ons ether 106.9 FM. Namens Dolly Tempierik en mijzelf wil ik u heel erg bedanken voor het kijken. En namens gemeente Zandvoort en ZFM ook voor deze samenwerking. Bedankt voor het kijken en wij wensen burgemeester Nick Meijer heel veel succes in zijn verdere loopbaan. Dat was Roy van Buringen samen met Dolly. Um, wij gaan gewoon verder met muziek en straks om 7 uur is natuurlijk ZFM het weekend in...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 Tan perfecta, que bien te ves. ves. Veni, date la vuelta por mij otra vez.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 Beautiful people, top design.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 Dames en heren, zo dus, uh, meteen komt een Dolly uh, even uh, via de telefoon inbellen. Uh, en dan gaan we met haar uh, spreken. Uh, Dolly, ben je daar? Jazeker, ik ben er, hoor je mij? Ik hoor jou, en je bent ook op de radio te luisteren. natuurlijk. Ik ga ook even alle luisteraars thuis bellen om te vragen of ze me horen. <laughs> Nee, ik neem aan dat ik gewoon thuis dan ook te horen ben bij de mensen. Uh, ja, Bastiaan, we staan hier, uh, Roy en ik, met uh, Ger, uh, Leon en Thomas... Uh, ...die de techniek verzorgen bij het uh, nieuw Unicum. Ja. Daar heeft zojuist de buitengewone allerlaatste burgemeester Niek Meijer... ...raadsvergadering plaatsgevonden. En uh, er zijn vele toespraken geweest... Uh, onder andere van de commissaris van de Koningin. Die heeft een prachtige toespraak gehouden. En ze dank uitgesproken. Uh, Belinda Geuransson. De burgemeester van Heemstede, want uh, dat heb ik nooit geweten en de luisteraars die hebben meegeluisterd tijdens de hele vergadering, die weten nu net zoveel als ik. Want er schijnt dus een burgemeesterskring te zijn in Kennemerland die regelmatig bij elkaar komt om over alle problemen en vraagstukken te praten en... Uh, ook deze burgemeester van Heemstede heeft een uh, prachtig woord toegesproken tot uh, burgemeester Niek Beijer. Want hij is nog burgemeester, hè, drie dagen. En zijn vrouw Janni. Dan is ook voorzitter Belinda Geuransson aan het woord geweest. En die had daar ook een hele grappige speech van gemaakt. En uiteraard onze eigen wethouder Gert-Jan Bluis. En tot slot had Niek, burgemeester Niek Meijer zelf het woord. En uh, ja, zijn dank uitgesproken voor alle jaren waarin hij hier burgemeester is geweest. En hij begon meteen met een hele leuke anekdote uit 2008. Waarin er een... Uh, 1 april grap was uh, bedacht door de bunkergroep Zandvoort. En waarin zij uh, ook burgemeester destijds hebben betrokken. En dat is uh, echt een, een grote happening geweest. Waar ook de nationale media ontzettend veel aandacht aan besteed hebben. En, uh, ja. en vertelde hij ook wat nog het... iets over wat hij nu ging doen? Wat zeg je? Vertelde hij ook nog wat uh, over wat hij nu gaat doen? Naast een burgemeesterschap. Nou, het is zo dat hij uh, nu nog even geen concrete plannen heeft, maar dat hij zich wel beschikbaar stelt voor openbare bestuursfuncties. En er is wel iets heel moois gebeurd, Bastiaan. Ik weet niet of de luisteraars het natuurlijk allemaal al heel goed hebben meegekregen. Uh, zoals iedere zandvoorten weet, is burgemeester Niekmeijer in die twaalf jaar enorm Betrokken geweest en zijn waardering altijd uitgesproken voor onze Zandvoortse vrijwilligers. Daar is toen ook een speldje voor gekomen, een waarderingsspeld. En hij heeft ook altijd uh, acte de pressants gegeven als er uh, lintjes werden uitgedeeld aan vrijwilligers. Die uh, had hij heel hoog in het vaandel. Omdat dat zo was en omdat hij dat altijd zo ontzettend ondersteund heeft, is er een speciale. Prijs in het leven geroepen voor vrijwilligers. En die gaat de Niek Meijer vrijwilligersprijs heten. Nou, ik, uh, ik, ik heb gekeken toen Belinda Geuransson dit voornemen vertelde. En uh, dat iedereen het daarbij eens was. Dus dat die prijs er gewoon gaat komen. Dat wordt een soort wisseltrofee. Ja. En uh, hij, hij heeft even moeten vechten tegen zijn tranen, zag ik. Hij keek snel naar beneden, probeerde zijn emoties op dat moment even te controleren en te herpakken. Want dat deed hem oogenschijnlijk heel veel. Ja. Dus dat is wel iets moois wat, wat we vandaag mee hebben mogen maken en wat gebeurt. En aan wie worden en... precies die, uh, aan wie worden precies die, die prijs, uh, pri uh, die, die wisselprijs uitgevoerd? Opgeven? Er zal straks ongetwijfeld een vrijwilliger van het jaarverkiezing gaan komen. Of ja. vrijwilligersorganisatie van het jaar. Ah, okay. dat, dat is voor ons nog niet helemaal duidelijk. Want, uh, maar dat, dat is dus de bedoeling dat dat gaat gebeuren. Dat nou, dat kan jaar... ik jou wel opgeven, Dolly. Wat zeg je? Daar kan ik jou wel opgeven. Nou, ik zou zeggen nomineer. Me. <lacht> ja. Ik wil die bokaal wel in huis hebben <lacht> hoor. Hè? De Nick je bokaal. Ja, ja, daarom. Ja, ja, ja, ja. Ja, en... Um, wat gaat er nu gebeuren? Ja, sorry? Wat gaat er nu gebeuren? Nu uh, staat uh, Niek Meijer uh, op, een, op een centrale plek. De hele zaal wordt ontruimd. Alle stoeltjes uh, die tijdens het officiële gedeelte hebben gestaan... die worden nu verwijderd. Het podium wordt verwijderd. Niek Meijer neemt van alle gasten die aanwezig waren... Tegen, bij deze buitengewone vergadering... Uh, uh, de cadeautjes in ontvangst, bloemen in ontvangst, mooie woorden in ontvangst. Iedereen geeft hem een handje. Wij hadden gehoopt dat we nog even met hem hadden kunnen praten... Maar dat is helaas niet mogelijk. Nee. En dan gaat straks om, uh, ik meen, vijf uur, kwart voor vijf, vijf uur, gaat het openbare deel beginnen van deze dag. En kunnen alle burgers, Zandvoortse burgers en inwoners langskomen om afscheid te nemen van onze nog huidige burgemeester? En daar Ik was had zijn... hem graag. Ja? Ik, ik, ik had hem graag namens. Uh, ZFM Zandvoort ook willen bedanken voor alles, want wij zaten in zijn portefeuille en we hadden ook een dankwoordje geschreven, maar het is niet te doen om met hem in contact te komen, er staat met een rij en het zijn allemaal hoge heren en hoge dames, er zijn burgemeesters, uh, uiteraard is onze prins Bernhard ook, die stond ook netjes in de rij ...om mm -hmm. een handje te geven. Die heeft, heeft geen voorrangspositie uh, uh, gevraagd hierin. Die bleef, uh, hij stond dus niet op pole position. Nou, gelukkig. Dat stond ongeveer vijfde plaats. P5. Mm -hmm. Echter opgesteld. Maar in ieder geval... ...ja, weet je... ...daar gaan wij ons niet tussendringen... ...en met van... Uh, ...burgemeester, wat vindt u hiervan? Wat vindt u daarvan? Ik denk dat we hem bij ZFM... ...gewoon een andere keer uitnodigen... ...om op het gemak weer even terug te blikken. Ja. Maar misschien is het wel leuk, Bastiaan... ...dat we even... Uh, op deze wijze dan een woord van dank uitspreken... namens ZFM. Hoe, hoe vind jij dat? Ja, daar ben ik helemaal mee eens. Dat, uh, ja? Ja. Ja, Zijf, ja wij, hadden dus, wij waren van plan om te zeggen van, uh, dat er tijdens de receptie straks heel veel Zandvoorters en Zandvoortse verenigingen en, en burgers hun oprechte dank naar de burgemeester zullen uitspreken. Maar ook wij willen namens ZFM en alle Zandvoortse inwoners onze huidige burgemeester nog enorm bedanken voor alles wat hij voor de omroep en voor ons ook als burgers hè, voor de vrijwilligers van, eh, van ZFM Zandvoort heeft betekend. Ja. Hij is een oprechte, gevatte, adequate, slimme, vooruitstrevende, hardwerkende, openhartige, maar vooral betrokken burgemeester geweest... En we hopen dat we straks op zijn minst ergens een Meijerplein... een Meijerlaanstraat, nou ja, desnoods een Meijersteegje... zullen krijgen in ons dorp. Nou ja, we hebben en, natuurlijk uh, uh, straks in Noord een hele nieuwe woonwijk erbij. Dus okay, misschien is dat wel een dat, goed idee. Uh, ja, ja, dat, dat, dat biedt mogelijkheden, hè. En uh, ze hebben trouwens ook een... Uh, uh, oh ja, dat, dat was ik even vergeten te zeggen. Want die vrijwilligersprijs, dat is die vrijwilligersprijs toch, Roy? Die valk? Ja, dat is een, een, een, een, een beeld in de vorm van een valk. Maar goed, in ieder geval, Niek en Janni. Want straks is hij gewoon Niek over drie dagen. Dat mm -hmm. was hij toch altijd al hoor, ondanks dat hij burgemeester was. Dank jullie wel voor alles wat jullie voor ons dorp hebben gedaan. Nou, hopelijk luister je het terug of uh, kan hij het op een of andere manier... Uh... Uh, op een andere manier, uh, op een later tijdstip, nog een keer van ons horen. Uh, wat gaan jullie nu doen, uh, Dolly? Dan geef ik je even terug aan Roy. Ja? Dat, is onze, dat is de programmaleider voor vandaag uh, qua dit programmaatje. Oh, ja. Nou, ik Ik ga Roy even de, de koptelefoon opdoen, zodat hij met jou verder kan praten. Is goed, Dolly. Tot later, uh, Tot later de, ja. uh, Dolly. Ja, Bastiaan. Hi, do, uh, hi, Roy. Sorry, ik ben helemaal in de war. Hi, uh, Roy. Wat gaat er nu nog gebeuren vanuit ZFM daar? Nou, Wij blijven nu tot zes uur uh, bij uh, jullie als luisteraar. Uh, we gaan de gasten natuurlijk aan het woord uh, laten. En uh, we proberen ons uh, best te doen om uh, diverse mensen aan de telefoon te krijgen. En eigenlijk lijkt het me ook uh, leuk om toch even al live met jou aan de telefoon... Ook al heb ik allemaal snoertjes ach, om me heen. Uh, ik laat helemaal in verwikkeld om toch naar uh, prominente mensen op uh, zoek te gaan. Ik heb ja. een voorbeeld. Uh, Prins Bernhard is hier ook aanwezig. En eigenlijk ga ik even op zoek kijken of hij, uh, of hij er ook... Uh, ook uh, is. Ja. En um, misschien is je al wel gevlucht, hoor. <laughs> nou, maar ga dan, even dan maar. Uh, ga er opzoeken. Ja, ga er snel achteraan. Uh, zodra je iets hebt, dan horen we het natuurlijk graag van je. Uh, wij gaan nog even een klein stukje muziek draaien en dan horen we het zo meteen van je. Is helemaal goed. Is helemaal goed. Zover ik weet, is Roy weer uh, met iemand. Uh, Roy, jij bent daar? Ja, ik ben, uh, weer, uh, ik ben natuurlijk nog steeds in uh, Nieuw Unicum. En uh, meneer Bluis, heeft u misschien heel veel tijd voor mij? Ja? We zijn live op de radio. Uh, hoe heeft uh, u het uh, beleefde afscheid van burgemeester Niek Meijer? Ja, als een uh, hele mooie afscheid. Warm. Warm van alle kanten. Alle sprekers, waaronder ik, hebben heel duidelijk aangegeven hoe ze over, hoe uniek functioneerden. Als burgemeester en als mens. En vooral het laatste als mens in Zandvoort. En de ontroering bij hem toen hij die vrijwilligersprijs naar hem werd genoemd. Ja, dat is precies zoals hij erin zit en waar hij voor is gegaan. En dat hij dat heeft opgebouwd. En ik denk ook de waardering die hij uiteindelijk toch van iedereen kreeg. Dat hij Zandvoort, toen hij kwam twaalf jaar geleden. En hoe het er nu voor staat. Dat hij daar zijn bijdrage aan heeft geleverd. Dus het, eigenlijk het tijdperk Nick Meijer is nu over. Maar het, is, het was ook dus echt het tijdperk van Nick Meijer. Eerst uh, werken aan de samenhorigheid in Zandvoort. In de tweede periode kreeg hij de opdracht. Eigenlijk om het netwerk van Zandvoort te gaan versterken. En de positie van Zandvoort te gaan versterken. Nou, eigenlijk heeft ze beide opdrachten goed uitgevoerd voor de gemeenteraad. En er wordt soms te weinig bij stilgestaan. Maar dat is dus echt zo. Dus grote complimenten voor Niek en ook voor ja, ja, U heeft een hele mooie speech gegeven op het podium. Ook live te horen. was dat op de radio. Um, hoe, uh, gaat, gaat u hem missen? Tuurlijk ga ik hem missen. Kijk. Niek, ik zei al een Terminator en een Mediator zijn, zijn, zijn manier van leiding geven aan het college. Ja, dat was zijn stijl, dus dat ga je missen. Maar ik denk dat ze met de nieuwe burgemeester dat, dat anders misschien zal doen. Uh, dus ik, ik, hoop, ik ga er ook vanuit dat ik daar net zo goed mee kan samenwerken. Maar natuurlijk ga ik hem missen, want wij hadden naast gewoon het college, had je ook gewoon bilateraal, ...dus gewoon gezamenlijk gesprekken. En nou, dan komt wel echt de mensen en niet mij naar voren. De collega, de eigen collega van je. En dat komt pas naar voren als je wethouder bent. Uh, omdat je dan eigenlijk ook collega van elkaar bent. En als raadslid denk je wel eens aan... ...ik is misschien een beetje te eigenwijs. Hoe kan ik hem dan bereiken? We Be beginnen een beetje te moppen naar nou, die burgemeester. Maar als je hem leert kennen als collega... Dan leer je hem ook beter als kennis, als mens. En als ik een goede collega moet missen, ja, dat, doet, dat doet me wat. Dus wat dat betreft ga ik hem missen, ja. Het uh, wordt een hele mooie nieuwe tijdperk. Er is een nieuwe tijdperk aan, uh, aangegaan. Ik wens je heel veel succes in die tijdperk. Ja, dankjewel. Gaat lukken. wel. En dat was uh, wethouder Bluis vanuit uh, de receptie hier bij Nieuw Unicum. Waar het afscheid uh, plaatsvindt van de burgemeester Niek Meijer. Ondertussen is de rij nog hartstikke groot met allemaal mensen. En uh, ja, dus één, uh, één groot, uh, één groot uh, feest uh, gaat zometeen losbarsten. Misschien wordt er ook wel, net als de opening van de nieuwe studio van ZFM, Maar groot polonaire gedaan die de lange rij. Maar dat weten we niet. <laughs> dat, uh, nou, dat gaan we dan vanzelf merken. Ik neem aan dat je straks nog weer terugkomt in de uitzending. Nou, zeker weten. Wij blijven hier in ieder geval tot zes uur voor ZFM bereikbaar. Ja, Oké, okay, helemaal top. Dan gaan wij nog even naar uh, muziek. En uh, luisteraars, ik wil u heel even um, uh, onze excuses aanbieden voor het wat slechtere uh, geluid. Uh, dat komt natuurlijk omdat daar hartstikke druk is in uni nieuw Unicum. En uh, we gewoon met een gewone telefoonverbinding moeten werken. Uh, maar uh, dat wil niet zeggen dat het niet interessant is. We gaan nu even naar muziek. En Roy, wij horen jou later weer. Helemaal goed. expect to see me now anytime back now right i'm pressing on baby now Volgens mij heeft Roy weer iemand. Ja, ik uh, sta hier uh, natuurlijk op de receptie uh, bij uh, de afscheid van burgemeester Nick Meijer. Maar ik sta naast een andere burgemeester. En namelijk de burgemeester ha van Haarlem. Burgemeester Wiener. Hoe heeft u deze uh, de aftredingen ervaren? Uh, ontzettend mooi. Uh, je ziet hoe betrokken uh, de Zandvoortse gemeenschap en uh, de burgemeester op elkaar waren. Uh, ik zou eigenlijk moeten zeggen zijn... Um, en dan merk je uit uh, de warmte en de hartelijkheid van zo'n afscheid uh, dat uh, ze nu en dan in Zandvoort misschien uh, de zee hoog gaan. Maar in, de, in, de, in het hart hebben ze toch uh, heel veel gevoel voor elkaar. En, uh, en leuk om mee te maken mooi om te zien hoe uh, er uh, waardering is. En ik herken dat ook. Ik ken uh, Niekmeijer al heel lang vanaf dat hij burgemeester van Zandvoort werd... Want ik was zelf toen burgemeester in Katwijk, ook een kustgemeente. En hij is toen heel lang, snel langsgekomen. En we hebben toen met elkaar uh, vaak gespart over hoe kun je dingen voor je, voor je plaats, juist ook voor kustplaatsen, verder brengen. Dus uh, ja, ik, uh, een collega die ik uh, um, jammer van vind dat hij vertrekt, trekt. Het is heel prettig om mee samen te werken en die zich altijd enorm voor Zandvoort heeft ingezet. Hij heeft ook... Uh, u, uh, zijn steun tijdens onze nieuwjaarsreceptie uitgesproken naar u. Hè? Hoe vond u dat? Ja, heel, heel positief. Ik ervaar hem ook echt als een heel betrokken collega. Uh, en dat is een lastige periode, maar hij, uh, hij wilde dat ook op die manier duidelijk maken. En dat ook uh, heeft hij op een persoonlijke manier gedaan. Dus ik waardeer dat zeer. Ja. Ja, er komt een nieuwe burgemeester in Zandvoort, een Haarlemse burgemeester. Ja, nou volgens mij, dat is dan weer het goede nieuws. Die ken ik ook. En uh, volgens mij wordt dat ook weer een hele fijne, goede burgemeester. Daar heb ik alle vertrouwen in, ik ken hem. Uh, dus David Molenburg, uh, hele betrokken bestuurder ook, uh, prettig mens. En uh, ja, ik denk dat het mooi is dat hij deze regio ook heel goed kent. Hij kent Zandvoort ook al heel erg goed. Uh, hij weet waar hij aan begint en hij houdt ervan. Dus uh, dat gaat volgens mij wat moois worden. Er wordt gesproken op het podium. Ik wil u heel erg bedanken voor uw tijd en uh, succes met de samenwerking. Ja, bedankt. En uh, uh, Roy, die uh, ja, ik... sprekers. Uh, waar kunnen die, uh, zijn die live uh, te zien? Nog steeds? Uh... Uh, nee, nee, we zijn niet meer live op zandvoort.nl helaas. Uh, er gaat nu een, uh, de, uh, een uh, koor uh, optreden, want daar wordt toch wel ook, uh, er worden ook uh, verrassingselementen gedaan. Er gaat zometeen een, uh, een, uh, de mannenkoor gaat zingen, de vrouwenkoor en ook een kinderkoor van Maaike Kappel als verrassing. Oké, okay, nou, dan uh, nou, ben ik eigenlijk wel naar benieuwd. Maar jammer dat we dat niet live uit kunnen zinnen. Dan gaan wij gewoon uh, een muziek die we hier op de radio kunnen uh, wel laten horen. Um, Zeker weten, wij spreken jou zo meteen weer. Is goed, tot later. Hoi. Okay, Don't know where I'm too. Yeah, it doesn't matter cause I'm so consumed Spending all my nights reading texts from you Oh, I'm good at keeping my distance I know that show the feeling I'm missing You know that I hate to admit it But everything means nothing if I can't have you I can't want some that's not about you. Can't drink without thinking about you. easy too late to tell you that everything?